Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat Israël geen geloofwaardig plan heeft voor Rafa. Volgens hem worden de 1,4 miljoen Palestijnen niet beschermd bij een grondoffensief in de stad. Omdat er grote zorgen zijn over de gevolgen van het offensief... ...levert de VS voorlopig geen bommen aan Israël. Ook waarschuwde Blinken dat een aanval van Israël mogelijk alleen maar voor meer chaos en geweld zorgt in Gaza. In het noordoosten van Oekraïne zijn sinds vrijdag duizenden mensen op de vlucht geslagen. Rusland is bezig met een nieuw offensief. Gisteren claimde het Russische leger dat het vijf dorpen heeft veroverd in het grensgebied met de Oekraïnse provincie Kharkiv. Oekraïne ontkende dat. Ook vandaag zijn er zware gevechten langs de noordoostelijke frontlijn. De gouverneur van Kharkiv zegt dat de afgelopen dag 27 dorpen zijn aangevallen. Evacuatieteams zijn bezig om inwoners, vooral ouderen, uit het gebied te halen. In Hoek van Holland is vanmiddag in een volle metro een schietpartij geweest. Kort ervoor was er een vechtpartij. Een getuige vertelde aan Omroep Rijnmond dat er een knal te horen was... ...waarna paniek uitbrak in de metro. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft later twee verdachten van 20 en 21 jaar uit Schiedam aangehouden. Een van hen had een vuurwapen bij zich. In Deventer was het vanmiddag onrustig rond de wedstrijd Go Ahead Eagles AZ... De politie heeft 16 mensen opgepakt vanwege verstoring van de openbare orde. Regionale Omroep Oost zegt dat er met glazen en stoelen is gegooid. Ahead Eagles verloor de wedstrijd met 0-3. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vooral vannacht is er in het zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui. Morgen eerst overwegend droog met wat zon. Later meer bewolking en buien, plaatselijk met onweer en hagel...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 Welkom terug, uh, luisteraars bij Piesel Radio Show 1593 hier op je eigen lokale zender. We gaan door met een uurtje uh, new Age muziek. Interdwell, dat is een uh, nieuw album voor een groep mensen die zichzelf Dark Sky Alliance noemt. En, uh, nou, dat is de allereerste keer dat ik ze in het programma heb. Uh, dus dat is leuk. Uh, we gaan daarna gaan we. Heel iets anders doen. Naar de Wereldmuziek. Album van het Engelse label. ARC Music. Arc Music. Dit is een world and folk label. Eén van de grootste ter wereld. En dit album heet. Namaste Bombay. Namaste Bombay. Ja, dat klinkt wel lekker. En dat komt van Coyote Bahama. En dat nou, is allemaal... Het is vokaal. Dus wordt, uh, in dit uurtje wordt het een of ander gezongen. Ook wel leuk. En uh, ja, Bombay. Namaste Bombay. Goed, we gaan gauw verder. En dan komt uh, Richard Tyson met uh, Oceano Vova. En dat is zijn nieuwe album. En dat is wel een bekende van ons. Uh. Dus even kijken. en dan, uh, Nou, François Couture uit Canada. Uh, ja, want het is een, een muzikale rondreis. Altijd leuk natuurlijk. Zo maken we ze wel meer in deze piezel radio shows. We gaan terug in de tijd naar 2018. En dat doen we met uh, Holland Philips. Ja, je zal toch zo heten, zeg Holland Philips. Maar het is wel met twee Philips met twee L's. En dat is het uh, album Leaning Toward Home. En even kijken, we sluiten af met Yuval Ron. Met Six Healing Sounds. En nou, daarmee is het programma weer compleet. Pieselradio.info, daar vind je dit programma terug. En de playlist, ik wens je heel veel luisterplezier. listening to the sounds of peaceful radio We